Naar na, na de knoppen! Stop, stop. Het duidelijkste bewijs Dat dit land naar de knoppen gaat Dat het sociale model van de democratie een verluifde overloopt. loopt